Tien mensen onder wie enkele kinderen raakten gewond. De gevel werd volgens Belgische media weggeblazen. Demonstranten in de Oekraïnse hoofdstad Kiev... hebben een congrescentrum op het onafhankelijkheidsplein omsingeld. Politieeenheden hebben zich in het gebouw verschanst. De betogers zouden de politie een vrije aftocht bieden... maar het is nog niet duidelijk of daar gebruik van wordt gemaakt. De nieuwe onrust ontstond nadat de oppositie... het aanbod van president Janukovic had afgeslagen... De president bood de oppositie de functies van premier en vicepremier aan... maar de oppositieleiders zeggen niet onder een tsaar als Janukovic... het land te willen leiden. De hoge regeldruk in de zorg ligt vaak aan de sector zelf... zegt minister Schippers. Uit onderzoek van de NOS blijkt dat de patiëntenzorg... flink te lijden heeft onder de toegenomen registratielast. Verpleegkundigen zouden nu meer tijd zijn aan de administratie... dan vijf jaar geleden.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 Dit is Radio 1, BNN. De de wereld van BNN. Een hele goede nacht. Ik ben Thijs. En de komende twee uur vlieg ik in de wereld van BNN. De wereld over op zoek naar mooie verhalen. Na twee uur vannacht hoor je verhalen uit Bangladesh, uit Servië, uit Engeland en uit Peru. En het komende uur ga ik naar Duitsland, naar China, naar de Verenigde Staten en naar Japan. Gaat met de correspondenten hebben over zinloze projecten. Afgelopen uh, zondag zat ik namelijk naar het uh, autoprogramma Top Gear te kijken. En uh, daar waren ze in een Engels dorpje dat exact was nagebouwd van een Duits dorpje. Het was ooit uh, de bedoeling om daar militairen te trainen voor de Koude Oorlog. In uh, september 1989 zou dat in gebruik worden genomen. Maar omdat twee maanden later ja, de muur viel, was de heleboel voor niks gebouwd. En ik zag dat en ik vroeg me af... Ja, welke zinloze projecten zijn er eigenlijk nog meer te vinden... in de rest van de wereld? We gaan het horen van onze correspondenten. Verder gaan we het hebben over hipsters. Iets heel anders, maar misschien ken je ze wel. Grote brilmontuur zonder glazen erin. De skinny jeans en de bijbehorende Stoïcijnse blik. Nou, Alle hipsters die kunnen we weer even helemaal losgaan... want de Amsterdam Fashion Week is in volle gang. Daarom ook dat onderwerp. Want ik ben eigenlijk wel heel benieuwd... Um, hoe de hipsters in het buitenland erbij lopen. Eh, en bestaat die daar eigenlijk überhaupt wel? We gaan het er zo over hebben met onze correspondenten. Met Eva Holyrook, die zit in Japan. Met Bertus Bouwman, die zit in Duitsland. Met Raymond Kranenburg, die zit in de Verenigde Staten. En met Ellen Petit die zit in China. Maar eerst maar eens even alle vier checken of ze uh, wakker zijn... en aan de telefoon hangen. Te beginnen met uh, Eva Holyrook in Japan. Ik zie nu al dat die niet hangt. Maar Bertus Bouwman in Duitsland, die is er altijd. Goeienacht. Goeienacht. Ondanks de enorme sneeuwval bij jullie, hè? Nou, uh, de sneeuw valt uiteindelijk wel mee, maar het is vooral de kou... die best wel erin had hier. Min 12 in Berlijn, zag ik net. Uh, ja, het is uh, zelfs wel iets kouder geworden. Min 13, min 14, zoiets. Nou oh, ja, en uh, dat is al een aantal dagen zo? Ja, het is dus maandag een beetje begonnen. Toen was het echt uh, uh, de van die eigenlijk uh, iedereen heel erg overviel. Mm -hmm. Ik zat toen zelf ook op de fiets. Ik was aan het fietsen en ik zag ineens alle momenten om mij uh, onderuit gaan. Het regende en het was min 2, 3. En toen dacht ik, oeh, dan nou moet ik wel even oppassen. En uh, nou ja, misschien is uh, Duitsland, uh, of nou ja, vooral Oost-Duitsland in de band van betaald. Ja, en, maar het is nog steeds glad neem ik aan dan nu. Ja, het... maar niet zo glad als toen hoor, want toen was er echt een, uh, een, een soort ijslaagje over alles. En je kon gewoon eigenlijk nauwelijks, nauwelijks lopen. Iedereen liep er als een soort van pingwings door de straat. <laughs> ja, ja. Maar je bent zelf niet gevallen? Nou, uh, toevallig wel. Ik was bijna bij mijn uh, kantoor en ik ging heel uh, voorzichtig om de hoek. En toen was er nog net een Duitser die mij uh, schepte met de fiets. Dus ja, toen kon ik ook niet meer uh, overeind blijven. Nou ja, dus het was eigenlijk de schuld van een ander? Ja. Maar dat is uh, bijna alles in het leven. Ja, nee, nee. Het is wel makkelijk om zo door het leven te gaan, uh, Bert. Ja, precies. Naar dat is een hele Duitse mentaliteit, volgens mij. Dus <laughs> Doe ik het ook maar. Jij zegt het. Komt er nog sneeuw aan de komende dagen eigenlijk, of niet? Um, dat weet ik zo niet. Maar het is vooral voorlopig rond uh, min 10, min 8. Dus uh, we houden het wel even lekker koud. Lekker de kachel aan. Precies. Hey, kom uh, straks... Uh... Kom straks bij je terug. Gaan we het hebben over hipsters en over zinloze projecten. Oké. Okay. Blijf hangen. Ga ik naar Raymond Kranenburg. Die zit in de Verenigde Staten. Goedenacht. Goedenacht. Hey, jij bent van de week naar uh, Jerry Seinfeld geweest. Uh, ja, dat klopt. Hij uh, trad op hier in het uh, lokale theater. En uh, hoe was dat? Uh, ja, het voorprogramma was beter. Uh, hij was, uh, ja, Jerry Seinfeld, hij is ondertussen bijna 60 jaar en uh, hij is 59. En zijn grappen waren wel aardig, maar het was wel een hoop wat je verwachtte. Het enige wat wel echt leuk was, was dat hij in het begin had een beetje een skit over wat mensen you wilden know, naar zijn show toe. En hoe, hoe organiseer je dat dan? En dat op een gegeven moment de vraag opkwam van, wat, alleen Jerry Seinfeld? Waar zijn die andere drie? Ja, dan hoef ik niet te gaan. En dat was wel grappig. En dat is voor, ik denk dat een hele hoop mensen er ook waren... Gewoon omdat hij een show heeft gehad. en Niet zozeer omdat hij nog steeds zo heel erg goed is. Maar waarom ben jij gegaan dan? Want je bent niet heel positief. Uh, omdat mevrouw tickets heeft gewonnen op de uh, radio. Oh. oh, kijk. En wie stond, er, wie stond er in het voorprogramma dan? Uh, Voornamelijk, een Mario. Het was niet echt een bekende. Ook al een oudere uh, uh, comediant. Maar uh, ja, die was wel grappig. Die, uh, ja, die, die, die vond ik wel leuk. Dat is mooi, hè? dat moet eigenlijk nooit. Hè? Het voorprogramma moet altijd minder zijn dan het hoofdprogramma. Dat, dat zou je wel verwachten, ja. Maar uh, ja, soms niet. Nou, moet ik ook zeggen: weet je, hier in de buurt, uh, het is natuurlijk allemaal wat uh, kleinschaliger en wat meer boerig. En um, dus er treden hier ook echt een hoop dingen op die over hun prime zijn. Dus uh, um, MC Hammer was laatst in het lokale casino hier bijvoorbeeld. You uh, can dat touch dat this. Dat wat zeg je? You can touch this. Ja, yeah, exactly. Ja. Yeah. Yeah. Heb je nog uh, staan dansen? Uh, nee, ik ben zelf niet geweest. Ik uh, had niet echt zin om naar MC Hammer te gaan. Nee, nee, nee. En het grappige is, die gasten dan wel ze zijn wel waanzinnig duur om naartoe te gaan. Uh, Gary Seinfeld was bijvoorbeeld, de tickets die we hadden waren was 120 dollar of zo per ticket. Toch, uh, knap prijzen. Ja, dat is prijzig. Zat je dan op het podium of? Uh... Uh, nee, wel rij 8. Dus uh, re redelijk dichtbij. Maar uh, ja, de, de, de eerste 20 rijen waren 120 dollar of zo. En de achter 85. Dat vind ik flink aan de prijs. Ik zou het zelf niet neertellen om er naartoe te gaan met Jerry Sainz. Nee, maar ja, dat geeft wel aan dat hij toch nog wel populair is. Want anders kan hij die prijzen natuurlijk nooit vragen. Uh, ja, nee, goed wat ik ook zeg. Ik woon in een klein gat en uh, er komt hier niet echt veel. Dus het uh, is gauw uitverkocht en er zijn mensen met veel geld hier. Dus ja. Dan, dan, dan is het te doen. Raymond, uh, blijf hangen. Kom uh, straks bij je terug. Dan gaan we het hebben over hipsters en over zinloze projecten. Ja, is goed. En uh, helaas even Holyrook in Japan en Ellen Petit in China. Die hebben allebei uh, een beetje probleempjes met de telefoon. Maar uh, blijf het gewoon even proberen om ze te pakken te krijgen. Eerst even een plaatje van Muse Uprising. waar deze plaat over gaat. Wantrouwen tegenover de macht, Jordi. Muse en Uprising. Heeft hij de macht in de benen? Radio 1. En hij staat. BNN. Hier komt. De wereld van BNN. -N. BNN heeft een, een opleidingstraject. En dat heet de BNN University. En de studenten daarvan die maakten ooit een liedje over de hipster. Bent shirt, heb ik aan. Draag me haren in een knotje. Ja, jij bent pillen, vis hij op mijn Twitter. Ik ben fucking hipster. Ik ben een trendsetter, altijd een stuk vetter. Ik ben zo origineel en wat dat is, ja weet ik veel. Ik ben een trendsetter, altijd een stuk vetter. Ik ben zo origineel en wat dat is, ja weet ik veel. Heeft 10 uh, tien weken op nummer 1 gestaan? Nee hoor, de hoorde oud leden van de BNN University, hipsters. Daar gaan we het over hebben, je kent ze wel. Skinny jeans, grote brilmontuur zonder glazen erin. En de bijbehorende stoïcijnse blik. Ik uh, zou mezelf niet als uh, hipster willen beschouwen. Maar in Nederland lijkt het een uh, plaag. Vooral als je een kijkje gaat nemen bij de Amsterdam Fashion Week. En ik ben stiekem eigenlijk wel benieuwd hoe het zit met de hipsters in de landen van onze correspondenten. Hoe zien ze er daar uit? Uh, of hebben ze ze misschien niet eens? Dat kan natuurlijk ook. En ja, wat moet ik doen om wereldwijd een hipster te worden? Ik ga om te beginnen vragen aan Eva Holirook. Die zit in Japan. nacht. Hoi, goedemiddag. Je bent er. Ik ben er. Ja, vorige week ging niets mis, maar <laughs> ik ben er nu. En je woont in Tokio met je vriend en je werkt als ja. freelancer... en doet de digital marketing van Europese fashion brands op de Japanse markt. Ja. Ja, klopt. Over het algemeen voor de Japanse markt, ja. Fashion brands? Uh, ja, maar het zijn meer de, meer de, grotere, de grotere bestaande merken. En ja, die, dat is iets anders weer dan hipsters. Maar de hipsters in, in Nederland, hebben die ook een baard of niet? Klopt het of zijn het meer de creatievelingen? Ja, nou ja, tegenwoordig hebben zoveel mensen een, uh, een baard. Dat is, dat is de hipster denk ik alweer voorbij. Oh, ja, maar is de hipster sowieso niet echt voorbij... Um, nee, eigenlijk niet. Nee, want... meer van, ja, het is meer een soort van. Ik, voor mij zijn hipsters niet echt mensen die een trend zetten of zo. Voor mij zijn het meer een soort van volgers. Ja, dat is niet het idee. Dat is niet het idee. Nee, in Nederland is de hipster wel echt degene die echt helemaal voorloopt. Oh god, oké. Okay. Ja, in Japan is, het, uh, Japan is het een beetje anders. Je hebt niet echt de hipster. Je hebt bijvoorbeeld wel, uh, je hebt wel een hipsterwijk hier, um, een hipster district. Uh, maar daar heb je het weer heel anders dan van wat we er in uh, Nederland kennen. Het zijn ook iets meer de jongere mensen. Maar daar zie je bijvoorbeeld ook wat sweatshirts met bijvoorbeeld uh, uh, knuffels erop geleid en al dat soort dingen. Um, je hebt hier niet echt één groep van hipsters. Je mensen zijn zo erg, wel heel erg met fashion bezig hier. Uh, maar het zijn weer zoveel verschillende soorten stijlen mm -hmm. dat je niet echt een soort hipsterbeeld hier hebt. Maar je zei wel, er is wel een hipsterwijk. Ja, ze noemen het hipster. Het wordt meer door buitenlanders een hipster district genoemd. En er zijn over het algemeen heel veel dan ook uh, vintage tweedehands zaken. En dat wordt voor enorm veel, uh, niet voor tijd dollar verkocht, maar wel voor, voor heel veel geld verkocht. En dan ook heel veel uh, invloed uit Amerika, zoals uh, uh, van die college, ook college uh, shirts of baseball jacks En van die hele oude dan, niet van afgelopen jaar, maar liefst dan uit de 60 of 70 jaren. Daar je je best wel wat geld voor. Um, maar dat wordt echt door de buitenlanders als een soort hipsterdistrict district neergezet. Maar door de Japanners zelf wordt het niet zo genoemd. Ja, maar er zijn wel voornamelijk Japanners daar? Of komen daar dan ook heel veel uh, buitenlanders? Nou, je hebt sowieso niet veel buitenlanders in Tokio. Het zijn voornamelijk Japanners, ja. Ja, maar ik zeg, je hebt, heel veel Japanners hebben echt hun eigen stijl. Ze zijn heel erg bezig met, oké, okay, wat hoort, uh, wat moet je dragen, wat draagt die. De, zijn, de Japanners hebben altijd heel erg, denk ik, de afgelopen tien, twintig jaar... dat ze uh, een eigen stijl aan het creëren zijn, neerzetten. Ze zullen altijd, ze, hun, hoe ze hun kleding combineren... dat zouden wij nooit zo combineren, in, uh, bijvoorbeeld in Nederland of ergens anders. Het is heel erg gedurfd, voornamelijk als ze jong zijn... Um, en ook heel veel uh, kleur en ja, ook heel veel aparte dingen. Het is hier normaal bijvoorbeeld om als een meisje, als met een soort van Lady Gaga erbij te lopen. Uh, op het moment dat ze ouder worden, na een werk, dat ze bijvoorbeeld een vaste baan krijgen, dan verandert dat helemaal. Dan moeten ze meestal wel weer een beetje. Dan worden de vrouwen kleden zich dan best wel vrij truttig. Uh, ze dragen een soort schoenen. En ik denk, oké, okay, ik weet niet, er heb best wel veel modezaken hier, maar een hele aparte keuze. Hoe, zie, hoe zien die schoenen uh, mannen, eruit ja, dat is een beetje het hele truttige. In Nederland zouden ze nooit meer lopen. Een beetje van zo'n heel klein hakje en een hele lelijke ronde neus. En het ziet er echt, dat kan natuurlijk mooi zijn, maar dit is hetzelfde twee maten te groot. Hm. Dus ze lopen er ook een beetje zo schuin op, niet heel erg goed. Uh, nee, heel truttig. En de mannen die gaan meestal dan wel als een, als een beetje fashionmanend En dat mag met hun werk, want dat is natuurlijk ook zo. Vaak op je werk moet je toch zwarte kleding vrij standaard dragen, je hebt hier niet echt de vrije, uh, je mag hier niet echt je eigen kleding dragen op je werk. Het moet allemaal wel in het, ja, werkcultuurregime regime vallen. Mm. Uh, maar over het algemeen heb je er als mannen wel die vrijheid hebben. Ze werken bijvoorbeeld in de creatieve uh, sector. Dan is het meestal hele goede, een beetje Italiaans, strak gesneden pakken. Het liefst met een soort van gekleurde ruit. Uh, mooie, goede pet erbij. En, uh, of een hoed erbij. En een mooie lederen tas. En dan klopt het wel helemaal van, uh, ja, tot in de puntjes klopt het helemaal. Dus... En de denim-industrie is heel groot hier hè, natuurlijk. Dus uh, denim wordt heel veel gedragen door, laat we zeggen, de hipsters dan. Ja die niet echt zijn, maar ja. Nee, maar wat je eigenlijk zegt is... de mannen lopen er eigenlijk allemaal gewoon goed bij. Zodra ze ja. aan het werk zijn. Uh, ik vind de mannen er veel beter bij lopen dan de vrouwen hier. Ja, ja, ja, ja. ja ik vind dat ik zeg ik de vrouwen nogal behalve als ze heel jong zijn dan lopen ze heel erg en pakken ze helemaal uit maar als ze, bijvoorbeeld zeggen 21 plus worden vind ik ze er heel prettig bijlopen en mannen die zien er wel echt heel goed gestyled uit ik denk dat die ook in de winkels hier er is veel meer aanbod uh, voor mannen dan bijvoorbeeld voor de vrouwen hoe komt dat dan want dat is uh, dat is wel apart ja, dat vraag ik me ook altijd af. <laughs> ik denk toch vrouwen hier, die moeten het is ja, ik denk, toch een beetje vandaan komt van het verschil tussen man en vrouw. En als je naar werk toe gaat, is er ook een enorm verschil tussen man en vrouwen. Ik denk vrouwen wat minder vrijheid hebben dan bijvoorbeeld de mannen. Maar vrouwen ook, uh, ze zullen nooit een DQT laten zien. Het moet allemaal, het liefst als heel uh, hoog zitten. De jurkjes ook hoog staan en nek gesloten zijn. Uh, nooit uh, boven de knieën. Uh, Om het ze toch, uh, ja, ook wel denk ik. Ja, dat moet, moet allemaal netjes zijn. En ze schamen zich op een of andere manier ook een beetje voor liggen. lichaam. Ze hebben 80 in mini lichaamtjes, denk ik wel. Mm. Uh, maar ze zijn niet heel erg vrij en open in het laten zien daarvan. Nee, maar dan kunnen ze uh, maar dan... maar zelfs nog wel leukere schoenen aantrekken, toch? Daar zit ik ook helemaal mee, hey, helemaal mee. Wat, wat, wat moet ik zelf doen? Uh, um, stel, ik ga in Japan wonen. Wat, wat, moet, wat moet ik doen om, uh, om dan hipster te zijn? Dus eigenlijk gewoon een strak gesneden Italiaanse pak? Nee, joh, je hoeft hier helemaal niks. Je mag hier eigen kleding aan doen. Je wordt hier niet echt beoordeeld op hoe je eruit ziet. Je kan de meest rare dingen hier aandoen En niemand kijkt om. Uh, je kan hier ook gewoon een, je, je spijkerbroekje aandoen. En een polo shirtje. En is dat is ook prima. Meestal als je dat doet, dan ben je wel echt... Dan ben je wel echt Echt een en je maar dat niet snel aandoen. Nee, dat wil Heel ik niet. niet. Ja, of de expert. Dus als je echt indruk wil maken... doe je niet zo snel weer hoor. Maar als je echt gewoon een beetje erbij wil horen... ja, dan een mooi goed gesneden... Uh, pak of goed in de denim. Hele goede, echte, up-to-date denim. Uh, de juiste broek of een denim trenchcoat of dat soort dingen. Of lovers, uh, hoge denim, uh, hoogwater broek. Allemaal dat soort dingen. Uh, dan hoor je er wel een beetje bij. Eva, houd je er ook in Japan? Ik heb een hele lijst. <laughs> ik weet ja. genoeg. En uh, ik spreek je zo meteen. Dan gaan we het hebben over uh, zinloze projecten in Japan. Tot zo meteen. Ja, super. Oké, okay, doei doeg. ga ik naar Bertus Bouwman in Berlijn. Goedendag nogmaals. Goedenacht. Je bent een uh, journalist. Ja. En ik was voor het laatst in 2007 in Berlijn. Um, ja. Ik zat het nog even in mijn agenda's terug te zoeken. Dat is alweer, het leek me korter geleden, maar dat is al best wel lang geleden. En um, ik vond dat toen dat de mensen daar best wel hip bij, bij liepen toen voor dat moment. Hoe is dat, uh, hoe is dat nu? Nou, Sowieso als je dan ook hipster bedoelt, dan uh, heb je zeker uh, nog steeds gelijk. Het is echt het barst van de hipsters. Ik heb begrepen dat de hipster, uh, die hipsters willen heel graag uniek eruit zien. Nou ja, dan zien ze er allemaal op precies dezelfde manier uniek uit. Uniek uit? Uh -huh. um, ja, en, en het is dus gewoon. Uh, de hipstercultuur is hier gewoon mainstream. Dus iedereen is hipster in Berlijn? Ja, het grootste gedeelte wel, ja. En hoe zien ze er daaruit? Net als in Nederland? Nou, ja, gewoon die skinny jeans en een wat wijde t-shirt en een. Uh... Flinke bril op de neus en uh, een raar haar. Nou, dan ben je al een flinke eind. Maar hoe komt het dan dat in Berlijn iedereen hipster is... en hier in Nederland niet? Oeh, dat weet ik niet. Maar uh, ja, kennelijk voelen heel veel mensen zich er uh, prettig bij. Ben je zelf ook uh, hipster? Dat moet daarnaast wel. Ja, nou, ik heb geen skinny jeans. Dus dat valt af. Ik heb ook niet uh, een heel raar t-shirt aan. Ik heb wel een, wel een bril met een iets dikke monteur. Dus, nou ja, een soort twijfelgeval. Oké, okay, maar er zitten glazen in de bril? Ja, ja, ja. Oh ja, ja, nee, dan. Uh, geen hipster, uh, Bertus. Gelukkig maar. Hey, en stel, oh, ik, dat... ik, ik, ik kom naar Berlijn en ik wil daar als, uh, als, uh, als hipster uh, mezelf inburgeren. Waar moet ik dan heen? Ja. En, uh, ja, waar moet ik heen? Oh, nou, je bent overal terecht. Dus dat is. Dat, ja, je ziet ze overal. Uh, maar gewoon vooral in de wijk als. Uh, Kreuzberg, Neukölln, Vildesheim. Uh, nou, daar, daar zie je het echt overal, op elke straat. En, en um, hoe, hoe, ja, als je, je zegt iedereen is hipster. Maar in Nederland is het wel dat mensen daar zo'n beetje naar kijken. Zo van, uh, wat loop jij er nou bij? Hoe is, hoe is dat in Berlijn? Nou, ja, het is ook wel weer zo dat er uh, heel veel mensen zijn die zeggen... nou, uh, ik wil me daar weer een beetje van afkeren. Dus hou eens op met al die hipsters. Maar ja, uh, uiteindelijk zijn er zoveel mensen zijn de hipster... dat, uh, dat je er niet, bijna niet aan ontkomt. Um, we hebben hier altijd een hele populaire vlooienmarkt. Uh, uh, in het Mauerpark, ja, dat is Daar is heel veel van de oude spulletjes te krijgen. Ja, er barst het werkelijk van de hipsters... die daar gewoon uh, een, een, een camera uit de jaren, uh, jaren 60 of 70 aan het scoren zijn... of een gekke tas. Ja, dus dat zie je gewoon overal terug. ja. Het, het, het klinkt bijna als een soort plaag. Ja, nou, dus, dat vind ik ook wel. Het gemeentereinigingsdienst. Ja. Nou, we hebben zelfs een uh, kampioenschappen voor hipsters hier. De, de Hipster Cup. Wat is dat dan? En uh, nou ja, daar zo gaan, uh, gaan de hipsters ook zichzelf een beetje op de hak nemen uh, door gewoon uh, allemaal spelletjes te doen die die hipsters doen. Dus uh, uh, touwtrekken, maar dan met skinny jeans of. Uh, zo ver mogelijk proberen te gooien met een uh, grote zware bril. Uh, Atten met uh, clubmaten. Dus uh, ja, ze doen van alles. <laughs> het is echt een uh, nou, bijzonder. <laughs> Hipstercup ja. heet dat. Ja. Maar het is wel mooi om te horen, want ze nemen zichzelf dus niet zo heel erg serieus in Berlijn. Dat vind ik eigenlijk wel goed. Nee, en dat, hoort, dat is ook wel echt uh, dat hoort er wel bij. Nee. Uh, en... en... In Berlijn is het sowieso, als het er netjes gekleed gaat, dan hoor je er sowieso niet bij. Dus wat dat betreft past de hipsterkotuur heel goed bij Berlijn. Mm het -hmm. dus is niet heel netjes. Uh, je kunt er een klein beetje uitzien als een zwerven. En dat is in Berlijn altijd een, uh, een prei. Ja. Oké, okay, dat is strak gesneden pak neem ik dan mee naar Japan. En dat kan ik dan daar achterlaten. En dan de skinny jeans naar Berlijn. Ja, ik weet even genoeg. Oké. Okay. Bertus Bouwman, um, ik spreek je zo meteen. Dan gaan we het hebben over zinloze projecten. Die hebben we ook genoeg. Ja, dat, dat dacht ik al. Ik hoor het zo graag <laughs> van je. Kijk naar Raymond Kranenburg, die zit in de Verenigde Staten. Goeie nacht. Je bent uh, getrouwd met een Amerikaanse. Je werkt bij ja, een softwarebedrijf en je woont in Arroyo Grande in uh, Californië. Ja. Zijn er veel hipsters in Californië? Uh, in Californië wel, ja. Waar, waar ik zelf woon, niet zozeer. Er zijn wel wat hier in de omgeving, maar. Ja, we hebben meer uh, boeren en uh, cowboys uh, hier in de omgeving. Maar in um, Los Angeles en San Francisco... daar zijn hele wijken uh, waar, ja, die vol zitten met, uh, met hipsters. Mm -hmm. en, en, en, en mensen bij jullie in de buurt... Uh, hebben die iets tegen hipsters? Kijken ze daarop neer of, of niet echt? Um, nou, dat niet zozeer. Maar ja, goed, kijk, het is, het is wel... Uh, wat de boer niet kent, dat vreet hij niet, verhaal. En... Uh, dat, dat geldt toch wel heel erg. Ze zijn wel heel erg in hun, uh, in hun eigen. Want dit is normaal en het is small town Amerika waar ik wel woon. En dat is wel heel anders dan in de grote stad, ja. Ja, ja omdat soms de hipster wordt zo gezien als... Uh, weet je wel, die zit daar met zijn MacBookje in de, in de café een beetje uh, wereldverbeterende plannen te bedenken. Ja, die heb je hier natuurlijk ook. Kijk, Het enige voordeel wat we hier wel hebben is dat we voor hipsters dan... is dat we hier een um, um, Cal Poly, een universiteit. En daar, daar hebben ze heel, heel veel computerprogramma's uh, die je kan, uh, kan volgen. Um, en, en daar zitten dus ook wel een heleboel hipsters. Dus het, het, het mengt zich wel. Maar zodra die klaar zijn, ja, dan vertrekken ze naar de bedrijven... die allemaal in San Francisco of uh, Los Angeles zitten. Ja, weg van de boeren en de cowboys. Uh, absoluut, ja. Ze nemen hun diploma mee en uh, gaan uh, waar het geld is. Ja. Ben jij zelf een hipster? Um, nee, niet echt. Ik heb uh, wat korter haar aan de zijkant en wat langer van boven... maar ik denk dat het daar dan wel leuk uh, mee ophoudt. Ik wat? heb geen skinny jeans en ik ben te oud om een hipster te zijn. Maar wat korter haar aan de zijkant, dat kan wel, hè? Dat is juist uh, heel hip, dat ja. heeft Justin Bieber zelfs. <laughs> uh, ja, maar dat is ook niet echt een hipster, hè, natuurlijk. Dat is een popster, of een crimineel tegenwoordig. Ja, ja. <laughs> dat loopt allemaal, uh, allemaal naadloos in elkaar over... 40, 40 ben uh, jij, hè? Ja, 40 ben jij toch? Uh, ja, ik ben 40. Ja, dat is, uh, ja, dat is denk ik... Ja, dat is niet, niet lullig bedoeld, helemaal, maar denk inderdaad iets te oud voor, uh, voor een hipster. Uh, ja, nee, dat, dat vind ik ook wel. Hipsters zijn denk ik zo rond uh, wat is het, 25, 30. het, uh, niet, ja, niet, niet meer. Niet veel ouder, niet veel ouder. Hey, en, en als ik nou uh, naar jou toe kom... en uh, ik wil daar als um, authentieke hipster uh, niet herkend worden als uh, toerist... Hoe, wat moet ik dan doen? Wat moet ik aan? Waar moet ik heen? Um, nou, je moet um, zeg maar, toch wel skinny jeans dragen. En, um, of een shirt, of iets van een, een t-shirt met een, een ironische tekst... of een uh, quote van een movie die nooit iemand gezien heeft. <laughs> ja. um, een grote bril, natuurlijk. En een fedora, uh, je, als een Justin Timberlake uh, hoedje. En dan, uh, dan pas je er precies in. Misschien een sjaaltje. Ja, dat past dan wel. Ik vind dat t-shirt van een film die niemand gezien heeft wel een hele mooie. <laughs> ja, dat dragen ze altijd. <laughs> Ja, kun je er maar eentje opsturen, zo'n shirt? Uh, dan moet ik zal eens kijken wat ik kan vinden hier in de buurt. Goed, dan zorg ik de, voor de rest zelf. Ja, is goed, ik wel even. Raymond Kranenburg, in de Verenigde Staten. Dankjewel en ik spreek zo meteen met jou verder over zinloze projecten. Ja, die hebben genoeg. Mooi, ga ik zo van je horen. Ik heb een plaatje klaarstaan, dat is van Novastar, Tunnel Vision. stars in blackest night of my life of my life i saw the stars black as night It's night. jaar moeten wachten, maar eind maart komt hij uit, het nieuwe album van Nova Star en dit was een oudje en die heet Tunnel Vision. Radio 1 BNN BNN De wereld van BNN. Afgelopen zondag zat ik naar de uh, Britse autoshow uh, Top Gear te kijken en daarin hoorde ik dit. This is the battleground. The village of Eastmere in Norfolk. It was built by the army to be a replica of a German hamlet. Somewhere they could practice fighting the Russians. But unfortunately it was opened in 1989, just 12 weeks before the Berlin Wall came down. We een uh, fragment uit Topkeer. Het fragment ging over een dorpje in Norfolk dat een uh, replica was van een Duits dorpje tijdens de Koude Oorlog gebouwd om militairen te trainen... die in Duitsland zouden moeten gaan vechten. Maar vlak voordat het in gebruik werd genomen... viel de muur en was het niet meer nodig. Het heeft een nieuwe functie gekregen. Het wordt nu namelijk alsnog gebruikt als trainingsgebied voor militairen. Maar ja, voor hetzelfde geld was het natuurlijk een spookstad geworden. En ik ben eigenlijk wel benieuwd... welke zinloze bouwprojecten er allemaal in de landen van onze correspondenten te vinden zijn. En hoe is het daarmee afgelopen? Ik ga het uh, allereerst uh, horen van Eva Holyrook in Japan. Nogmaals, uh, goeienacht. Goeienacht, hoi. Z zijn er uh, veel zinloze projecten in Japan? Genoeg. <laughs> zijn die Japan is het beste in, denk ik. Daar ben ik bang voor. Um, ten eerste, ja, als je kijkt, er worden hier ontzettend veel bruggen bijvoorbeeld aangelegd. Terwijl er bijvoorbeeld tien meter naast ook een brug aan ligt. Maar het is echt puur gewoon het wordt constant gebouw, gebouwd om uh, ja, de economie een beetje op te pompen. Uh, ja, Totaal zinloos eigenlijk. Uh, maar een heel goed voorbeeldje is Dejima. Dat heet uh, het huis, huis ten Bos. Heet het Dat is in uh, Nagasaki, het zuiden van Japan. Mm -hmm. En er is eigenlijk een compleet dorp. Nou ja, het is echt gigantisch groot. Een uh, compleet dorp, eigenlijk een Hollands dorp nagebouwd. En uh, daarin zie je, je hebt zelfs grachten waar je met een boot doorheen kan varen. Je hebt het Rijksmuseum, je hebt de Dom. Uh, Hotel Europe waar je kan verblijven. En uh, dat is volgens mij door Japanse kunstenaar is dat uh, gebouwd. Uh, heeft ontzettend veel geld gekost. 2,5 miljard. Maar als je Zo. daar mijn vriend is er een paar maanden geleden aan toe geweest, uh, als je daar rondloopt, ja echt een spookstad. Er is echt niemand. Maar het is echt groot. Hè? Ik bedoel, als je, je kan in de donkere naar boven. En ik denk dat het echt wel ik denk, sowieso bijna. Het is al een stadje, denk ik. Ja. Dus half, ja, uh, half Nederland is daar ongeveer nagebouwd. Is Maduro dan in het groot? Maduro uh, dan in de... werkelijke grootte eigenlijk. Het is ook oh, allemaal, allemaal op ware grootte, ook die, die, die dom. Allemaal, ja, allemaal op ware grootte. Ongel ongelooflijk. Je hebt, dus bijvoorbeeld, het is echt, je hebt op een gegeven moment je hebt er ook uh, bijvoorbeeld Rob Scholten, een Nederlands kunstenaar. En je hebt bijvoorbeeld ook het paleis van Huis ten Bos, is nagebouwd op ware grootte. En Rob Scholten heeft daar aan een jarenlang aan een kunstwerk gewerkt. Van 1200 vierkante meter, dat is een grote wandschildering. In de Oranjezaal is dat. Uh, maar het klopt gewoon allemaal uh, precies. En het is voornamelijk, volgens mij, was het om te vieren. Ja, dat, om de Nederlandse en Japanse handelsbetrekkingen. Um, om dat te vieren. Maar ja, over het algemeen. Er moet, moet zoveel geld ingegooid worden om het allemaal goed te onderhouden. Maar ik denk, joh, uh, waarom zou je die woningen niet gebruiken... voor Japanners bijvoorbeeld, die daar kunnen gaan wonen? Want er is echt werkelijk niemand daar. Ja, maar... uh, dus ik vind het echt gewoon echt nutteloos. Maar waarom komt daar niemand? Want het is toch hartstikke gaaf om, als je dan in Japan bent... en dan je niet helemaal naar Europa hoeft te reizen om Nederland te kunnen zien? Ja, want Japanners zijn over het algemeen dol op uh, Nederland. Hè? En je hebt wel geloof ik, jaarlijks houden ze dan wel een, tu een, een tulpenfestival. Nou, daar zijn de Japanners dol op. Um, ja, ik heb geen idee. slechte promotie zou het misschien kunnen zijn. Uh, het is echt ontzettend Japan, iets enorms groot neerzetten, maar dan een promotie uh, heel erg slecht doen en er komt echt gewoon echt niemand naartoe. Ik denk dat je daar, ik geloof mijn vriend daar met zijn ouders, hij die was, um, ik denk het gaan met vier rondliepen en that's it. Ik um, vraag me niet hoe het komt dat het zo slecht loopt. Uh, aangezien, ja, Japanners zijn dol op uh, om dingen, om bijvoorbeeld naar Europa toe te gaan... om Nederlandse grachten, uh, bloemen bijvoorbeeld. Maar wat dat betreft wordt het gewoon heel erg slecht aangepakt. Het is gewoon echt zo, Japans, ergens heel veel geld in pompen... maar vervolgens niet over lange termijn nadenken Japanners weten dus gewoon niet dat het er is. Ik denk dat heel veel... Ja... Nee, ja, als ik mijn Japanners nou vraag, ja, een klein deel weten wat het bestaat. Maar het zijn voornamelijk Japanners die daar ook uit het zuiden van Japan die daar vandaan komen. Uh, maar heel veel Japanners kennen het niet, klopt. Hey, maar wie heeft dat dan eigenlijk betaald? Want je zei dat het was om de samenwerking te vieren. Maar heeft Nederland daar ook al mee betaald? Of is het helemaal door de Japanse overheid betaald? Ik weet niet echt of het echt om te vieren was. Het is gebaseerd op de, op de handelsbetrekkingen, de hele oude handelsbetrekkingen van Nederland en uh, Japan. Hm. Ik, denk dat het echt, ik denk niet dat Nederland daarmee heeft betaald. Um, ik denk dat het is een kunstenaar is geïnspireerd geraakt toen hij in Europa was. En dol was op Nederland, een Japanse kunstenaar. En ik denk dat hij investeerders heeft uh, gevonden in Japan daarvoor. nou oh ja, oké. Okay. Ja. Dus, ja. Het, okay, dus niet, uh, niet vanuit de overheid betaald? Ja, dat durf ik niet te zeggen. Het zou, ik, het zou kunnen, hoor, natuurlijk. Uh, de overheid, eh, ik bedoel, ze pompen ook heel veel. Ze zijn nu ook bijvoorbeeld half Hongkong aan het nabouwen hier. Uh, dus, maar goed, ik durf het niet te zeggen. Ik, heb het, uh, ik kan het niet echt uh, terugvinden of de overheid daar echt wel geld mee heeft uh, uh, gesteund. Zou de Japanners dan boos worden als, als dat wel zo zou zijn? En ze zouden erachter komen dat de overheid daar allemaal geld in gestoken heeft? Nou ja, bijvoorbeeld... Die ja, Japan is bijvoorbeeld is ook een keer heel veel geld gestoken in een G8-top. En dat was in Okinawa. Het zijn sub van die uh, subtropische eilandjes in het zuiden van Japan. En daar is geloof ik 800 miljoen, do of, ja, 800 miljoen dollar ingestoken. Echt een totaal nutteloze ding. En dat is natuurlijk wel puur overheid. Bijvoorbeeld, dat is om uh, 250.000 nieuwe telefoonlijnen aan te leggen. Tijdelijk accommodaties voor alle politie en die werden gezonden. En dat zijn echt dat zijn van die kleine subtropische eilandjes waar helemaal niet zoveel mensen wonen. En dat is puur voor een maandje. Er worden enorm veel accommodaties neergezet. En dan denk je van ja, uiteindelijk heeft zo'n zo uh, samenleving er helemaal niks aan. En daar is best wel veel, nou veel, er is weerstand over geweest. Japanners die zeggen er misschien wel iets van, maar ze zullen er nooit heel erg lang tegen ingaan. Oké, okay. maar ja, ja. oké, okay. maar worden er dus wel boos om. Is, uh... Ja, en terecht. Ja, ja ik, hoor, <laughs> ik, ik, ik, ik hoor zelfs van jou dat jij er boos van wordt ja, ik denk dat je beter je geld ergens anders in kan steken. Ik bedoel, op zich even kijk Japan economisch al goed... maar het heeft nog steeds heel veel schulden. Zoals ja, ja. die hier staf bijvoorbeeld... Uh, je kan je geld ook beter ergens misschien dan andere landen insteken. Ja, het is, ik, voor mij, ik denk dat Hollander is het heel moeilijk te begrijpen. Voor Japanners is het vrij normaal. Um, maar goed, uh, ik ben maar een Nederlander in Japan. Dus ja, ik zou niet over zeggen. Goed. Ik weet, uh, ja, ik weet er even genoeg. Eva okay. hier ook in Japan. Dankjewel. Ja. Nog een fijne avond. Ja, en je moet daar toch een keer heen gaan naar dat uh, Nederland. Uh, uh, niet in het klein, in het groot. Dus eigenlijk, <laughs> naar die kopie. Ja, ik ga het een keer doen, maar ik moet ook naar de chinko toe, hè? Uh, da, naar en dan. En de kookhalletjes. Ja, dat, ja dat, nou, dat heb ik een paar weken. Ben je daar nou nog niet geweest? Nee, ik weet het. Ja, ik heb nog helemaal geen tijd gehad. Ben... Tokio geweest, maar volgende week als ik volgende spreek, ben ik daar geweest. heel goed, dan gaan we van je horen. En die Nederlandse spookstad, even voor de mensen die thuis meeschrijven, heet het dat decima, de zei je? Decima. ja. D de de e s h i m a. Goed. Nou heeft iedereen meegeschreven. Eva tot, uh, tot snel. Oké, okay, dankjewel. je, doei. Dan ga ik naar uh, Bertus Bouwman, die zit in uh, Berlijn. Goedenacht. Goedenacht. Hey, um, ik weet van de Tweede Wereldoorlog dat daar in die tijd heel veel absurde projecten zijn gestart. Want ik ben, uh, ik ben bijvoorbeeld een keer in Polen op vakantie geweest... Uh, en daar uh, uh, ben ik in uh, nou ja, een stukje van kilometerslange gangenstelsels uh, geweest. Daar kon je het begin van zien. Die zijn ooit gebouwd als een soort van schuilplek of zo... zou dat dan voor Hitler zijn. Uh, en ik weet dat er meer dingen allemaal gestart zijn... en nooit zijn afgekomen. Wat, wat, is, wat is het bizarste voorbeeld daarvan dat jij in Duitsland kent? Nou... Het is een enorme lijst, uh, zeker als het om uh, inderdaad vanuit de Tweede Wereldoorlog uh, is. En zeker in Berlijn. Dus uh, nou ja, dat kan ik allemaal niet uh, bij langs. Dus uh, ik begin maar bij het eiland uh, Ruben, dat is uh, in de Oostzee. Mm -hmm. En daar staat een vakantiehuis of een soort hotel van vijf kilometer lang. En die is gebouwd door Hitler, of nou ja, in opdracht van Hitler voor uh, arbeiders zodat ze zich een beetje konden, uh, dat ze uit konden rusten en dan weer uh, daarna lekker konden gaan metselen. want het hele project was in het kader van het kraft door Freuden project. Dus, uh, nou, werken met plezier. En uh, uh, ho hoe ver is dat project gevorderd? Nou, het is nog lang, uh, lang niet af. Uh, het is in 1936 begonnen. Um, nou ja, vijf kilometer bouwen, dat is best wel heel veel. Yeah. Uh, op een gegeven moment dacht hij, nou laat ik toch maar een oorlog beginnen. En toen was het gebouw nog niet af. Dus uh, je ziet eigenlijk dat het middengedeelte, dat is afgebouwd. Mm -hmm. Maar ook nooit in gebruik genomen. En uh, de twee uiteinden, ja, dat zijn nog gewoon echt ruïnes. Nee, we wel welke lengte heeft het dan nu uiteindelijk? Want het moest vijf worden, vijf kilometer. Ja, het is, is nu ook wel echt vijf kilometer. Maar uh, de uiteinden zijn dus gewoon um, ja hoe Heet dat in het Nederlands. Ruwi um, ruïnes, toch? Nou ja, maar dat het nog niet af is. Het is alleen het skelet, zeg maar. Uh, ja, dat weet ik ook niet. <laughs> skelet. Ja, skelet, denk ik. Maar, maar wat, wat, uh, wordt er nu nog iets mee gedaan? Um, ja, ze hebben het. Nou ja, het is zo groot, dus je kunt er van alles mee. Dus ze hebben in één gedeelte zitten een jeugdherberg. En er zit een museum in. Maar ja, dan heb je denk ik nog uh, 2% van het hele gebouw gebruikt. En de rest staat een beetje weg te rotten. Nou Ja, dus daar is nog, uh, nog volle plek om mee iets te doen? Absoluut, ja. Maar uh, nou ja, het is ook een beetje een slaperig eiland hoor. Het is heel leuk. Maar uh, ja, er komen vooral wat oudere mensen. Dus ja, als, wat moet je dan met een 5 kilometer lang hotel? Ja, je kunt er wat hipsters in stoppen. <laughs> Ja, nou ja, zelfs dan is het gebouw nog niet vol, denk ik. Okay. Hey, en even, want uh, we waren nu in de Tweede Wereldoorlog. Um, zijn er ook zinloze uh, projecten in Duitsland op dit moment gaande? Ja, heel veel, heel veel. Uh, we hebben Nederland uh, opheffen rond het, uh, rond de Noord-Zuidlijn. Ja. Maar dat, is, dat is echt, het stelt werkelijk niet voor met uh, projecten die hier uh, de soep in lopen. Met name het, het grote vliegveld van uh, wat Berlijn moet gaan krijgen. Ja, dat had al uh, twee jaar geleden af moeten zijn. Maar uh, het lukt maar niet. En dat heeft te maken met dat een soort uh, veiligheidssysteem. Dat, dat klopt niet helemaal en dat krijgen ze ook niet aan de praat. En het is zelfs zo erg dat ze denken: van misschien moet het hele vliegveld wel opnieuw gebouwd worden. Dat gaat om berlijn brandenburg hè? Ja, ja precies. Die, uh, die is het. Ten zuiden uh, van uh, Berlijn. Je had natuurlijk na de Tweede Wereldoorlog, had je, of na de val van de muur, had je drie kleine vliegveldjes in Berlijn. Hmm. Er zijn er nog twee open, één in het oosten en één in het west. Ja, die zijn eigenlijk te klein. Um, maar, dus er is een heel hard een nieuwe nodig, maar ja, dat lukt dus niet zo goed. Maar je zegt dat ze het weer opnieuw willen gaan bouwen. Hoe ver zijn ze er dan mee nu? Nou, eigenlijk. Oh, die staan er allemaal wel. Ik uh, was laatst met een Nederlandse bouwondernemer in gesprek. Die heeft er ongeveer drie gebouwen neergezet. En die zijn allemaal klaar en die zijn ook allemaal goed. Dat ging om een hotel, dat ging om een uh, veiligheidsgebouw voor de politie. Maar het vliegveld zelf, uh, echte terminals, die moeten waarschijnlijk echt helemaal opnieuw worden gebouwd. Of helemaal gestript en dan opnieuw worden ingericht. Um, wil ik er wordt steeds meer uitgesteld. De laatste prognose is dat het uh, in 2016 af is. Maar ja, niemand die dat uh, ook maar iets serieus neemt in Berlijn natuurlijk. Nee, want wat je zegt is, er ligt eigenlijk nog helemaal niks. <laughs> nee, en weet je wat grappig is, er gaat dan wel een metrolijn naartoe. En um, die is helemaal klaar. Want het is best wel een be uh, stukje buiten de stad. En die metrolijn rijdt gewoon de hele dag heen en weer. En die worden een beetje de, de spooktreinen van Berlijn genoemd. Want ja, er zit niemand in. En uh, vroegen ze dus uh, aan die uh, mensen... ja, is het dan wel nuttig dat die uh, treinen rijden? Maar ze zeggen, ja, dat is wel goed voor de gangen. dan gaat de lucht een beetje zo onder de grond heen en weer. Dan wordt het een beetje gelucht. Dus um, ja, we gaan lekker heen en weer voor niks. <laughs> Wat een goede reden. <laughs> ja. Hey, uh, uh, uh, ontstaat er ophef nou, ook uh, ja. door? Vind, ja. Balen mensen daar niet van? Ja, maar ja, uh, mensen die worden er ook een beetje cynisch van. Dus er worden... Uh, uh, ...eindeloos veel grappen over gemaakt. Ja. Hey, en uh, zijn er nog meer projecten op dit moment die, uh, uh, die zinloos uh, lijken te worden? Um, ja, nou ja, er zijn natuurlijk altijd van die hele grappige kleine projectjes. Bijvoorbeeld een brug voor vleermuizen. Nou ja, die beesten kunnen ook vliegen. Dus uh, ik weet niet precies waar dat dan voor bedoeld is. Vleermuizen maken er ook niet echt gebruik van, bleek uit onderzoek. Hmm. Hoe ze dat dan weer onderzoeken ben ik ook wel benieuwd naar. Maar uh, veel op veel grotere schaal is bijvoorbeeld uh, dus een uh, Philharmonie in uh, Hamburg. Die uh, komt ook maar niet af. Het zou een prachtig gebouw moeten worden en hij staat er ook al wel. Maar uh, je kunt hem nog niet uh, in gebruik nemen. Hij had 100 miljoen euro mogen kosten en intussen kost hij al 900 miljoen euro. En waarom zijn die kosten dan zo uit de klauwen gelopen? Ook iets met vergunningen? of? Nou, het, het grootste gedeelte heeft te maken met de manier van uh, aanbesteding. Hè? Dus dan gaat een ondernemer die uh, biedt wel op het, laatste, het laagste bedrag... en die mag het dan gaan doen. Maar ja, die heeft het eigenlijk voor zo'n laag bedrag uh, ingeschaald... dat uh, dat project helemaal niet van de grond komt... en dat er heel veel dingen niet af zijn. En ja, Voorlopig weten ze we ook niet precies wanneer het af is. En, uh, er komen allemaal schandalen naar buiten over hoe duur het is... dat uh, de WC-rolhouders per stuk 250... 250 euro kosten. Uh, de prullenbak in de wc kosten ook iets van 500 euro per stuk. Dus ja, dan loopt de prijs natuurlijk wel een beetje op. Wordt het een chique uh, harmoniegebouw, uh, Bertus? Ja, ik, ben, ik wilde best wel een keertje naar de wc als het af is. Even een uh, gokje, even vooruitblik. Wanneer is die af, denk jij? Nee, geen idee. Het, het, het zou binnen nu en vijf jaar wel moeten gebeuren, denk ik. Want de buitenkant, die staat er al helemaal. Ik ben er laatst omheen gelopen. Het wordt echt een heel markant, uh, mooi gebouw. Maar ja, een beetje te duur en een beetje te laat af. 2019 kun je erin Bertus? <laughs> ja, dat, uh, daar ga ik vanuit. Hé, hey, dankjewel. En uh, we spreken je snel weer. Oké. Okay. Bertus Bouwman in Berlijn was dat. Ga ik naar Raymond Kranenburg in de Verenigde Staten. Goedenacht. Goedenacht Thijs. In Californië nog steeds. Ja. En wat is het meest zinloze project in Amerika? Of bij jou in de buurt? Um, nou, het meest uh, zinloze project in, uh, in Amerika... is denk ik toch wel de, de ondergrondse in uh, Cincinnati... die uh, gebouwd is en nooit in gebruik is genomen. En daar ligt dus drie kilometer metro. Uh, ik denk dat de, de ijzeren staven zijn er ondertussen wel uit. Uh, maar alle pijpen en alle... alle wat is het, er waren nog haltes en alles. Dat, dat, dat ligt er dus allemaal gewoon onder de grond. Ja, Cincinnati, dat ligt op de grens van uh, Ohio en Kentucky, hè? Um, uh, Ohio en... is het Kentucky? Ik dacht dat het Illinois was, maar ja, ik kan het ook verkeerd hebben. Ja, maar het ligt wel in de midwesten, ja. ja. Maar um, dat is gebouwd, nooit gebruikt? Waarom is het dan in eerste um, instantie gebouwd? Um, nou, het, het, het is gebouwd. Ze wilden het bouwen aan het begin van de 20 e eeuw. En um, toen werd het dus een heel duur project. Het verdubbelde in prijs van 6 naar 12 miljoen of zo. En toen kwam de Eerste Wereldoorlog. En toen werd de bouw dus stilgelegd en was er geen geld. En uiteindelijk is het nooit meer voortgezet. Toen is in 1936 nog een keer geprobeerd, maar toen was er ook niet genoeg steun. En uiteindelijk in de jaren 60 kwamen uh, kwam de interstates. En toen zijn de, de laatste vier bovengrondse stations uh, die zijn gesloopt, uh, snelweg overheen gelegd en ja, niemand die er iets meer mee kan doen. Wordt er nog rondleiding of zo gegeven? Dat is dan meestal wat er uiteindelijk gebeurt met zoiets. Um, ja, er zijn wel wat, wat tours. Er zijn een aantal openingen, maar het is ook niet echt heel erg toegestaan. Dus het, het is allemaal een beetje schemerig. Uh, uh, er is niks officieel, zeg maar, geregeld. In principe is het gewoon afgesloten en moet niemand erin. Als er wat met je gebeurt, dan, ja, dan heb je dus gewoon een probleem. Ja, ja. Heb, je, heb je nog meer voorbeelden van dit soort uh, zinloze projecten? Um, nou ja, goed, er is uh, net een, een nieuw hoofdkwartier, een militair hoofdkwartier in Afghanistan uh, afgebouwd. En uh, dat is dus. Uh, ja, wordt ook nooit meer gebruikt omdat ze uh, dus aan het trekken zijn. Er zit yeah. niemand in op dit moment. Um, en um, ja, er zijn ook een hele hoop um, projecten die zeg maar earmarks zijn... Um, waar, waar mensen dus, wat is het, politici beloftes maken in hun eigen district. En dan proberen ze dat soort uh, projecten dan uh, tussen wetten te, te steken. Dan zeggen ze, dan steun ik het. En, maar dan moet je wel dit project erbij voegen. Um, en een heel groot voorbeeld is de uh, Bridge to Nowhere in, uh, in Alaska... En dat is een brug van 400 miljoen dollar naar een eiland waar uh, 50 mensen wonen. En er was een veerpontje en het, uh, dat veerpontje dat werkte gewoon goed. Maar er moest dus een brug komen van 400 miljoen dollar. En uiteindelijk is die brug is er wel gekomen. Maar de, de senatoren die het voorstelden, die zijn dus wel afgetreden. Die, die hebben het niet kunnen, niet kunnen overleven. Oké. Okay. Maar dit, dat is dus zo'n voorbeeld waarbij de senatoren dat hebben moeten toezeggen... zeg maar om om stemmen te krijgen. In hun, ja. nou, het zijn beloftes die ze maken in hun eigen district. En dan steken uh, ze, ja, ze, ze dat er dus in wetten die landelijk besloten, besloten worden. Zeg maar. The bridge to nowhere. Is het wel een mooie brug uh, geworden? Um, ja. Het, het, het, het wordt niet veel gebruikt. Dus er zijn wel uh, heel veel mensen die... Of tenminste, het, het blijft wel mooi. Het, wordt niet, het is niet heel veel, uh, <laughs> heel veel schade dat mensen die het gebruiken. Nee, dat wil je. Hij zit daar voor honderd jaar nog in de verpakking, zeg maar. Ja, absoluut. Hey, en en in, in Amerika kun je, kun je toch ook zo'n hele... Uh, in Amerika heb je op heel veel plekken zeg maar toch de grootste dit en de grootste dat. Zeg maar het grootste doolhof. Of de grootste pretzel, uh, weet je wel, zo langs de snelweg. Ja, absoluut. Er zijn een heleboel roadside tours uh, langs de grootste dit en dat. En een aantal leuke zijn... We, we hebben twee keer de grootste flying pan. Eén keer in uh, Iowa en één keer in North Carolina. Um, er zijn drie keer het greatest egg, uh, Eén keer in Canada, maar goed, dat is dichtbij genoeg. Um, en hier in de buurt, in Barstow, op de weg naar Las Vegas, als dus ik hier naar Las Vegas rijdt, hebben we de grootste thermometer. Midden in de woestijn staat een van een houten thermometer en uh, die uh, ja, het laat altijd 100 graden zien, want het is altijd warm. Zijn jullie dus er trots op, op die grootste thermometer? Um, ja, dat is een heel belangrijk onderdeel van mijn leven. Nee, maar dat, dat, dat soort dingen zijn vaak gewoon toeristische attracties om de, ja, de kleine dorpjes... Uh, die, je ziet dat heel veel in, in, in landelijke Amerika. In kleinere dorpjes, om toch wat toeristen te trekken, uh, maken ze iets van de grootste bol met wol of zo. Uh, en die zetten mm. dan ergens neer en, en daar kunnen mensen dan een foto bij nemen. En het helpt wel, dus het, het, het is voor mij wel nutteloos, maar... Ja, als het toerisme opwekt, uh, dan waarom niet, toch? Jij hebt nooit zo'n tour gedaan, hè? Uh, nee, nog niet. Maar het is absoluut wel leuk om te doen. Ik bedoel, als je een tour door Amerika uh, gaat doen... om, om daar ook echt te stoppen. Ik ben, ik ben zelf één keer van uh, Californië naar New York... en een half jaar later weer teruggereden. En ik had eigenlijk wel meer van dat soort dingen willen do doen. Ik heb in principe wel het hele land van links naar rechts gezien. Maar toch, ja, redelijk gewoon snel. Ik ben redelijk goed doorgereden omdat ik uh, naar mijn werk moest daar zo. Toch nog een keertje uh, doen? Uh, ja, absoluut. Nee, ik ga het ook zeker wel... als ik op een gegeven moment wat meer tijd voor vakantie heb... Uh, toch een keer een maand uittrekken met een camper... en dan uh, in één keer een hele zooi stad van de ene kant van het land naar de andere kant zien. Ja. Raymond Kranenburg in de Verenigde Staten. Mooi, dankjewel en tot uh, snel. Ja, ik weet het snel. Dit is John Legends en PDA. Let's go to the park I wanna kiss you underneath the stars Maybe we'll go too far We just don't care We just don't care We just don't care You know I love it when you're loving me But Sometimes it's better when it's publicly I'm not ashamed, I don't care who sees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 Ja en PDA We Just Don't Care zijn aan het einde gekomen van het eerste uur van De Wereld van BNN. We hadden het over hipsters en over zinloze projecten. En zometeen na het nieuws van twee uur gaan we het hebben over bruiloften en over chockerende kunst. Dat zometeen dus. Na het nieuws van twee uur. De Wereld van BNN BNN, BNN.